Reputatiecoaching, podcast nummer 123. Dat is een mooi nummer, 123, oftewel 1, 2, 3. De volgende keer dat ik zo mooi op één volgende reeks van cijfers kan krijgen... is pas over 111 podcasts, want dan ben ik bij aflevering 234, 234. Maar dat duurt nog wel even voor we zover zijn. Wat heb ik vandaag voor je eens zien? Ik begin met mijn ervaring te delen voor het overdragen van het eigendom van een YouTube kanaal aan een Google Plus pagina. Dat was behoorlijk spannend. Het wordt straks redelijk complex, maar ik zal mijn best doen het zo eenvoudig mogelijk te houden. Apple kaarten voegt overigens nieuwe bronnen toe voor reviews naast die van Yelp. Welke dat zijn hoor je zo. Veel bedrijven vertonen een verkeerde Google kaart op hun site, die helemaal niets bijdraagt aan hun lokale SEO. Ik vertel je hoe je het wel goed kunt doen. Daarna vertel ik je kort over review-inflatie en als laatste heb ik de 10 geboden voor Pinterest voor Business voor je... die ik tegenkwam op het weblog van Amy Porterfield. En ik sluit de podcast van vandaag af met een aankondiging van een mogelijke video-challenge door Brenda Kok. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach.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 Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ik waarschuw je alvast even vooraf. Dit wordt een redelijk complex verhaal... maar ik zal mijn best doen om het inzichtelijk te maken en zo simpel mogelijk te houden. Toen het lang geleden nog mogelijk was... heb ik voor het domein reputatiecoaching.nl een gratis Google Apps omgeving aangemaakt al waar ik toen 10 e-mailaccounts kon aanmaken. De enige die ik heb aangemaakt zijn een administratoraccount en natuurlijk het info@reputatiecoaching.nl. Het mailadres podcast@reputatiecoaching.nl dat ik vaak communiceer is slechts een alias. Dat wil zeggen dat alle mail aan podcast@ wordt doorgestuurd aan info@reputatiecoaching.nl. Op het info-at-account heb ik een YouTube-kanaal aangemaakt, al waar ik alle video's van reputatiecoaching door de jaren heen heb geüpload. Op dit moment zijn dat 105 publieke video's. Zo so far is so het goed. Maar waar het ooit fout ging in het verleden was toen ik de Google Plus-pagina voor reputatiecoaching heb aangemaakt. Dat heb ik namelijk onder mijn persoonlijke Gmail-adres gedaan. Pas veel later kwam ik erachter dat dit dus niet handig was, want nu waren de Google Plus-pagina voor reputatiecoaching en het YouTube-kanaal dus niet gekoppeld. Ik heb wel eens getracht het eigendom van het YouTube-kanaal over te zetten of over te dragen, maar dat kreeg ik niet voor elkaar. Het leek erop alsof het toen alleen kon tussen verschillende Google-accounts en daarom liet ik het er toen maar bij. Maar eerder deze week las ik een artikel op het YouTube helpkanaal met als titel Gekoppeld aan het verkeerde Google Plus profiel of de verkeerde Google Plus pagina. Dat was precies mijn probleem. Ik dook erin en keek eerst de Engelstalige video waarin het werd toegelicht. Je moet overal eigenaar van zijn, dus zowel van het YouTube kanaal als van de Google Plus pagina. Daar liep ik tegen het volgende probleem op. Het eigenaarschap van de Google Plus-pagina van reputatiecoaching lag bij mijn persoonlijke Gmail-account en dat van het YouTube-kanaal bij het InfoAd-mail-account. Dus heb ik eerst in Google Plus onder mijn persoonlijke Google-account het eigenaarschap van de Google Plus-pagina overgedragen aan het inforeputatiecoachingnl reputatiecoachingnl account Kun je kunt nog volgen? Maar toen kon ik in ieder geval het proces van overdracht starten. Ik moet je zeggen dat het tool van YouTube-Google je goed begeleidt. Op een gegeven moment kreeg ik het plaatje dat je in de show notes kunt zien. Daarin staat de huidige situatie als mede de toekomstige situatie. Die heb ik tweemaal bevestigd en vervolgens was het YouTube kanaal van reputatiecoaching gekoppeld aan de juiste Google Plus pagina. slotte heb ik het eigenaarschap van de Google Plus pagina, waaraan inmiddels dus het juiste YouTube kanaal was gekoppeld, weer terug overgedragen aan mijn persoonlijke Google account. Pew! Het was even spannend, maar het is dus gelukt. Toegegeven, ik denk dat mijn situatie ook niet echt alledaagse was, maar ik wilde het toch even met je delen voor het geval jij met een dergelijke situatie zit. Mocht je daar behulp nodig hebben, neem dan gerust contact op. Want inmiddels snap ik aardig hoe het werkt en denk ik dat ik je er wel doorheen kan loodsen. Tot voor kort waren beoordelingen op Yelp de enige manier om met sterretjes en de bijbehorende reviews te worden vertoond in Apple kaarten. Het was ook overduidelijk dat het hebben van één of meer recensies op Yelp hielp bij het bovenaan de lijst komen bij zoekpogingen in Apple-kaarten. Maar aan het alleenrecht van Yelp is sinds kort een einde gekomen, want inmiddels worden ook recensies en beoordelingen van TripAdvisor en Booking.com in Apple-kaarten vertoond bij respectievelijk restaurants en hotels. Voor zover ik het heb kunnen zien, blijven Yelp-recensies voor andere bedrijfscategorieën wel intact en actief. Het leuke is overigens dat de vertoning van etablissementen verandert als je de zoekterm varieert. Zo hebben we hier in Apeldoorn een vestiging van Van der Valk. Dat is natuurlijk een hotel, als mede een restaurant. Als je zoekt op restaurant Apeldoorn, dan verschijnen de afbeeldingen zoals je in de show notes kunt zien. Daarin kun je zien dat de locatie 222 recensies heeft op TripAdvisor. Ook als je de detailgegevens bekijkt, zie je daarin het logo van TripAdvisor staan. En nu wordt het interessant... Als je vervolgens gaat zoeken op Hotel Apeldoorn, dan wordt ook van de Valk vertoond. Maar dan heeft het opeens 453 recensies en er staat ook bij dat die van Booking.com komen. Het lijkt toch alsof Apple haar best doet om de kwaliteit van de kaart en app te verbeteren door zoveel mogelijk relevante data te koppelen. En het verschilt ook per land en per plaats. Zo worden bij de restaurants in Apeldoorn, Groningen, Amsterdam en Rotterdam de recensies van TripAdvisor vertoond. Terwijl bij de restaurants in Utrecht reviews van Jelp staan vermeld... Evenals bijvoorbeeld in Maastricht, Tilburg en Deventer. Dus mogelijk zit Apple nog in een soort van overgangsfase tussen de verschillende bronnen. Ik heb flink zitten zoeken, maar het lijkt exclusief. Ik kon dus geen steden vinden waar zowel TripAdvisor als Yelp recensies werden vertoond. Wellicht migreert Apple de recensies per stad. Dat zou ook nog kunnen. Voor andere bedrijfstakken buiten hotels en restaurants blijven dus gewoon die Yelp recensies staan. Wat ik je zojuist vertelde is nu precies de reden dat ik je altijd aanraad om op meerdere sites je recensies en reviews te verzamelen. Zo creëer je op deze manier meer exposure, maar wat nog belangrijker is, je spreidt je risico. Want wanneer je als restaurant je voornamelijk concentreerde op het verzamelen van reviews op Yelp, om daarmee ook op Apple kaarten boven je collega's te worden vertoond, zou je nu redelijk in de aap gelogeerd zijn. Het is een feit dat Booking.com veel meer recensies krijgt voor hotelovernachtingen dan in Yelp. Dus is het logisch dat Apple die gegevens in haar app wil vertonen om zo kwalitatief betere en kwantitatief meer data te bieden aan de gebruikers. Houd in gedachten dat bedrijven als Apple, Google, Microsoft en andere grote multinationals jou helemaal niets verplicht zijn hè? Bottomline streven ze continu naar meer winst voor de aandeelhouders. Dat is feitelijk hun hoogste doel. Maar als ze goed bezig zijn dan streven ze ook naar een maximale gebruikerservaring. Waarbij ze wel op elk moment het roer volledig kunnen omgooien. Waardoor jij met je bedrijf mogelijk schade kunt oplopen. Ik vroeg Filipine Wouters, de community manager van Yelp Nederland. wat zij ervan vond. Zij antwoordde: Het zijn zeker goede platformen. En ook alleen maar goed. Hoe meer informatie van verschillende hoeken. hoe beter wij geïnformeerd kunnen worden. Plus, Yelp wordt uiteraard gebruikt voor alles wat lokaal is. Ook de niet-hotel- en restaurant-industrie gerelateerde bedrijven. Tot zover het citaat van Filipine. Waar ik trouwens benieuwd naar ben, is of Apple binnenkort ook op landniveau misschien branchenspecifieke reviews gaat koppelen aan haar gegevens. Dus zouden dan de reviews van bijvoorbeeld zorgkaartnederland.nl of tandartsbeoordelingen worden vertoond voor generieke zorgverleners respectievelijk tandartsen? We zullen het zien. Tot zover op dit moment over Apple kaarten. Het is een gegeven dat het embedden van een Google Maps kaart op bijvoorbeeld je contactpagina kan bijdragen aan een hogere ranking in de lokale zoekresultaten maar alleen als je het goed doet. wel zie ik kaartjes op websites staan... waarin het adres is opgezocht en niet het bedrijf. Dat is leuk en het geeft natuurlijk een goed signaal af... aan de bezoekers van die pagina. Maar je moet weten dat een dergelijke vermelding... geen of geen sterk signaal is voor je ranking in de lokale resultaten. In de show notes laat ik je een dergelijke embedded map zien. Wat je dan wel moet doen, is het embedden van een kaart... waarop je je bedrijfsnaam hebt gezocht. Daarmee geef je duidelijk aan dat je bedrijf... op die locatie is gevestigd die je vertoont. En dat ligt ook wel voor de hand, want een adres is slechts een adres en kan willekeurig elk adres zijn. Een stuk kaart waarop je daarentegen je bedrijf met naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer wordt vertoond... ...hetgeen je ook op jouw bij, bedrijf, bij Google geverifieerde website vertoont, is veel krachtiger. Ook hiervan heb ik een voorbeeld in de show notes opgenomen. Zoals je in de show notes kunt zien staan dan de bedrijfsgegevens... Je telefoonnummer, openingstijden reviews ook op het scherm. Maar al die gegevens zie je dus niet als je slechts een kaartje van het adres vertoont. Heb jij nog geen stukje landkaart op je site staan, maar is je bedrijf wel een lokaal bedrijf dat op Google Maps staat? Zet dan vandaag nog een Google Map op je contactpagina en doe het dan ook gelijk op de juiste manier. Wanneer hotels, restaurants en andere bedrijven allemaal hun uiterste best doen... En na het leveren van hun producten of diensten om recensies vragen... is de kans groot dat je op een gegeven moment... een convergentie van reviewscores krijgt. Als er maar voldoende recensies worden gepost... en voldoende beoordelingen worden gegeven... neemt de waarde van de beoordelingen af. Je ziet het al een beetje als je op Apple kaarten zoekt op Hotel Apeldoorn. Zoals ik zojuist al vertelde... staan daar sinds enige tijd de reviews van Booking.com. En de meeste hotels zijn inderdaad flink actief in het vragen van recensies... terwijl sommigen nog helemaal geen beoordelingen verzamelen. Maar goed... Het Fletcher Hotel in Apeldoorn spant de kroon met maar liefst 613 beoordelingen en 3,5 ster van 5. Ik ben dus met de 20 vertoonde beoordelingen gaan turven en kwam op het volgende resultaat. Er stonden 4 hotels met 0 sterren waarbij de eentje een dubbele vermelding was, dus eigenlijk 3 met 0 sterren. Er waren 3 hotels met 3,5 sterren, 10 hotels, hotels met 4 sterren en 3 hotels met 4,5 sterren. Oké, okay, het is geen bijster grote steekproef, maar het laat wel meteen het probleem zien. Welk hotel moet je kiezen als het leeuwendeel hotel 50% vier sterren heeft? Dan is er sprake van een soort review-inflatie en op zo'n moment wordt de waarde van een beoordelingssite beduidend minder. Of denk jij er anders over? In elk geval verdwijnt het onderscheidend vermogen en zul je als potentiële gast van een hotel in Apeldoorn verder de diepte in moeten duiken en zelfs individuele beoordelingen gaan lezen. Terwijl je dat nu juist eigenlijk wilde vermijden omdat je snel op zoek was naar een goed hotel in Apeldoorn. Maar ja... Als je een hotel kiest dat met meer dan 500 beoordelingen 4 sterren scoort, dan zit je hoogstwaarschijnlijk niet verkeerd. Aan de andere kant wordt het voor de hotels dus ook steeds moeilijker om zich te onderscheiden en op basis van recensies gasten te trekken. Mogelijk gaat dan de positie nog meer een rol spelen. De hotels in Apeldoorn worden conform de volgorde op de lijst van boven naar beneden gevuld. Ik heb hier niet zo 1, 2, 3 een pasklare oplossing voor. Jij wel? Wat zie je als mogelijkheden? En als jij een restaurant of ander bedrijf beoordeelt, hoeveel sterren geef jij dan gemiddeld? Reageer eens onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl De afgelopen paar podcasts is Instagram vaak aan bod gekomen. Daardoor kan het lijken alsof ik Pinterest negeer of de kracht CQ-waarde van Pinterest negeer. Niets is minder waar. Oké, okay, Instagram groeit op dit moment extreem hard, maar we moeten ook Pinterest niet onderschatten. Hoewel ik vind dat je niet per se overal online betrokken hoeft te zijn, vind ik het wel belangrijk dat je daar bent waar je klanten zich bevinden. Voor ondernemers bij wie het visuele een belangrijke rol speelt, is het niet alleen de activiteit op Instagram die essentieel is, maar ook de aanwezigheid op Pinterest. Als je gaat zoeken naar een autoriteit op het gebied van social media en het algemeen en Facebook in het bijzonder, dan kom je vaak de naam Amy Porterfield tegen. Zij is internationaal een veelgevraagde spreekster en co-auteur van het boek Facebook Marketing All-in-One for Dummies. Om een idee te geven van waar zij vandaag de dag zoal over schrijft, geef ik je de titels van haar vijf meest recente blogposts. How to discover your calling with Jeff Coins? How to use short video clips on Facebook? Putting more you in your business: a guide to building brand personality. How to automate leads and sales with smart paid ads? How to know if your idea is profitable? Zoals je ziet, allemaal titels waar je op voorhand al het idee krijgt van dat het waardevolle, unieke en leerzame content is. Ik ben dan ook geabonneerd op haar podcast. Sowieso als ik de hei op ga om lekker te wandelen met de honden, luister ik bijna altijd naar podcasts. En Amy is een van de podcasters die dan dikwijls voorbij komt. Als jij interesse hebt in online marketing, dan kan ik je Amy Porterfield ook zeker aanbevelen. En als je al podcasts beluistert, dan kan ik je ook Amy haar podcast aanbevelen. De titel daarvan is Online Marketing Made Easy with Amy Porterfield. Maar goed, terug naar Pinterest. Amy heeft een tijdje geleden op haar weblog de 10 geboden voor Pinterest voor Business gepubliceerd, die waren opgesteld door Donna Moritz uit Australië. Ondanks dat deze tips alweer een goede 2,5 jaar oud zijn, zijn ze nog steeds relevant, nuttig en bruikbaar. Daarom wil ik ze graag met je delen. Tip 1. Plan voor Pinterest succes. Neem de tijd om je account goed op te zetten. Vergeet ook niet om je website te verifiëren. Gebruik trefwoorden in je omschrijving en dan voeg ik daar graag in toe, zet er ook een citation in. Koppel met andere social media platformen zoals Facebook, Twitter en dergelijke. Onderzoek waar je ideale klant naar op zoek is en wat die pint. Creëer je initiële borden. Kies erbij onderwerpen die betrekking hebben op je business, waarden, je cultuur, je interesses, producten en diensten. Tip 2. Controleer de bron voordat je iets pint. Let op copyright. Lees de kleine lettertjes op de diverse sites. Check de bron van de pin en controleer of de legitieme site is. En voeg eventueel een visueel watermerk toe als je eigen unieke content pint. Tip 3. Pin strategisch. Pin in verschillende borden. Voeg pins geleidelijk toe en start nieuwe borden als je dat nodig acht. Wees creatief met de namen van je borden, de omschrijvingen bij je pins en je pins. Wees je ervan bewust dat de titels van borden en de omschrijvingen bij pins geïndexeerd kunnen worden door Google. Volg, volg, volg. Begin met het volgen van gebruikers en of individuele borden die je interesseren. En maak gebruik van rich pins. Kijk maar eens op de site van Pinterest om daar meer over te lezen. Tip van mij, place pins kunnen je helpen bij je lokale SEO. En zet ook links naar websites in de omschrijvingen bij je pins. Verdeel je pins in de tijd en verschiet dus niet al je kruid in één keer. Neem er de tijd voor. Anders verdwijnen jouw pins binnen no time op de schermen van anderen. Tip 4, wees sociaal. Reageer en like pins, net als je dat op Facebook, Twitter, YouTube en Google Plus doet... Maak ook gebruik van de repin-functie. Gebruik ad-namen en hashtags, want hashtags zijn doorzoekbaar op Pinterest. Volg wat er vanaf jouw website of websites wordt gepint. Typ eens in de adresbalk van je browser de URL www.pinterest.com source slash Dan zie je wat er vanaf jouw website op Pinterest is gepint. Doe daar vooral je voordeel mee. En bedank mensen, bijvoorbeeld als ze reageren of jouw pins repinnen. Tip 5. Produceer visuele content. Gebruik de mooiste afbeeldingen, foto's of infographics voor je borden en vraag jezelf steeds af hoe kan ik visueel aantrekkelijke en pinbare content posten. Pin verschillende soorten afbeeldingen, dus ook video's en tekstimages. Pin ook slideshow presentaties, net zoals je video's kunt pinnen. En pin dus ook video's. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, videomarketing is de trend van deze tijd. Gebruik image tools zoals PicMonkey, Canva, Instagram, Pixlr voor het maken van mooie afbeeldingen. Experimenteer met afmetingen. Idealiter zijn foto's op Pinterest tenminste 735 pixels breed... zonder beperking van de lengte. Speel ook eens met infographics. En dan tip 6. Creëer en curieer. Promoot niet alleen jezelf, dus geef ook credits aan andere pinners. Vind en creëer verse pins om te delen... en leer van anderen die al succes hebben op Pinterest. Tip 7. Promoot creatief. Gebruik een CTA of call-to-action in de pins die je zelf maakt. En denk buiten het vierkant... Instagram is vierkant, maar de rest van de wereld is niet vierkant. Experimenteer ook met lengtes en verhoudingen. Tip 8. Onderschat niet het belang van SEO en links. Houd SEO in gedachten als je bezig bent met Pinterest, maar onthoud dat de magie zit in de verwijzingen en niet in de directe links naar je pins. De belangrijkste link die Pinterest je geeft, is naar andere mensen. Bouw een relaties en de mensen komen vanzelf, net als de SEO. Maximaliseer de vindbaarheid van je pins. Gebruik keywords, hashtags en urls in je omschrijvingen. En pin originele afbeeldingen en content van je eigen website waar mogelijk, want dat is tenslotte de plek waar je mensen naartoe wilt sturen. Pas soms ook de URL aan van de bron van een pin als je dat uitkomt. Tip 9. Gebruik tools. Ik noemde Canva zo net al. Dat is een van de mooiste, eenvoudigste en beste online image editors die ik ken. En kijk ook eens naar PicMonkey, Instagram, Sketch en andere tools. En op je mobiel kun je gebruik maken van de Instagram app en de WordSwack app om mooie afbeeldingen te maken. En dan tenslotte tip of gebod 10. Research en meet. Trek je recente activiteit. Onderzoek de pins, borden en merken die succes hebben... en probeer hun stijl en acties te kopiëren of nog beter te verbeteren. En maak gebruik van Google Analytics voor het meten van het effect van je werk. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 123... heb ik van deze tips van Amy Porterfield ook een infographic opgenomen. In oktober vorig jaar heb ik onder begeleiding van Brenda Kok deelgenomen... aan de 14-daagse challenge. En boy, wat heb ik daar veel van opgestoken, ondanks dat ik slechts 10 van de 14 dagen kon deelnemen. Dankzij die video challenge ben ik mijn schroom om voor de camera te verschijnen en te spreken totaal verloren. Dat is dan ook de reden dat ik je aandacht vraag voor het volgende. Brenda overweegt dit jaar slechts één video challenge te organiseren, maar dan alleen als er voldoende animo is. Dus als slechts een handjevol mensen zich inschrijft, dan gaat het niet door. Daarom, als jij ooit hebt overwogen om maar iets met video te gaan doen, dan heb je hier de ultieme kans om gratis, waardevolle tips en opbouwende kritiek te krijgen op jouw videoperformance op alle fronten. Dus je krijgt niet alleen gratis tips over het verbeteren van je audio en video, maar ook over jezelf beter presenteren, belichting, achtergronden en weet ik wat allemaal. Het is maar net waar de groep behoefte aan heeft. Brenda past zich tijdens de challenge volledig aan aan de wensen, eisen, verzoeken en ervaringen van de groep. Oh, en heb ik je al verteld dat het gratis is? Hallo? Als je dat hoort, dan moet ik toch meteen een belletje gaan rinkelen? Gratis deelname en gratis waardevolle tips van iemand waar de bekende coaches en gurus van Nederland en daarbuiten te raden gaan voor het opzetten en of verbeteren van een videomarketing? Wat wil je nog meer? Als je interesse hebt om bij voldoende animo gratis en vrijblijvend deel te nemen aan de videochallenge, stuur dan een mailtje naar please-reply-at-sparklingprofessionals.com Kijk anders even in de show notes van deze aflevering om typfouten en mogelijke teleurstellingen te voorkomen. En met deze aankondiging van een mogelijke video-challenge door Brenda Kok... kom ik dan weer aan het einde van deze 123ste podcast. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven... volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. En abonneer je op de podcast zodat je meteen altijd de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld.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 Als je een vraag of probleem hebt met betrekking tot je online reputatie of de vindbaarheid of zichtbaarheid van je website kun je mailtjes mailtje sturen naar podcast.reputatiecoaching.nl Als je dat te lastig vindt of als je de podcast beluistert terwijl je in de auto zit en je hebt acuut een vraag, spreek dan een boodschap in op de reputatiecoaching Hotline op nummer 084-883-1556 en mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of in de podcast.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 De reputatiecoaching Hotline Spreekuur volgende week dinsdag van 11 tot 12. Je kunt het vinden op www.reputatiecoaching.nl slash spreekuur. Tot dan, doei!